Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw gedoe rondom het Marengo-proces. Zojuist is bekend geworden dat de advocaat van de kroongetuige ermee stopt. Hij zegt dat het Openbaar Ministerie hem belemmerd om zijn werk te doen. Wat hij daar precies mee bedoelt is niet bekend... maar er zou onder meer gedoe zijn over de beveiliging. De kroongetuige is Nebel B. Hij was zelf onderdeel van de bende van Ridouan Taghi... en heeft over verschillende drugsbazen een verklaring afgelegd... Ook Daghi is betrokken bij dit proces. Hij heeft begin dit jaar levenslang gekregen. Bij de Hajj, de jaarlijkse bedevaart voor moslims naar Mekka... zijn volgens Saoedi-Arabië ruim 1300 mensen omgekomen. Journalist Joost Scheffers vertelt dat deelnemers een pas moeten aanvragen... maar dat veel mensen die niet hadden. Doordat er heel veel mensen dus uh, niet met zo'n juiste vergunning... mee de deelnamen aan de Hajj, waren de aantallen veel hoger... en waren niet alle faciliteiten beschikbaar om die mensen te kunnen helpen. Als ontdekt wordt dat mensen geen vergunning hebben, worden ze eruit gezet. Een dakloze man heeft in Amsterdam een portemonnee met zo'n 2000 euro gevonden en naar de politie gebracht. Hij vond het geld toen hij op zoek was naar statiegeldblikjes. De eigenaar van de portemonnee is nog niet achterhaald. Als die binnen een jaar niet komt opdagen, is het geld voor de eerlijke vinder. En We hebben er lang op moeten wachten, maar komende dagen komen zonliefhebbers eindelijk aan hun trekken. Eigenlijk geldt voor bijna iedereen dat het leven een stukje leuker is als de zon schijnt. Dat zegt deze hoogleraar die daar onderzoek naar heeft gedaan. Nou, de zon is goed voor mens. op meerdere aspecten. Uh, en het is vooral voor als je het hebt over welbevinden en je goed voelen, is het vooral het licht uh, wat, wat goed is voor het brein en de dag- en nachtritme van mensen waardoor ze zich beter gaan voelen. Daarnaast zorgt het geklooien met regenponcho's en paraplu's op slechte dagen voor extra stress.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 Beleef het live mee. Live vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM. Goed, nou, het, uh, ja. ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Ja, goed? die we hebben ja. het ook weer gezongen, weet je uh, uh, Hoe heet het ook weer, uh, Past. Dream. Oh ja, Dream? Dream. Oh ja, Dream, orchestra, orchestra. mij zelfs, ja. Uh, nou, we zitten hier op het square bij de historische Grand Prix, maar we gaan nu voor uh, something completely different, want we gaan praten met Willem Strooman. Goedemorgen, Willem. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, nou ja, goedemorgen. Ja en, en Willem, ik zat gisteren, oh ja. Ja, Willem Stroman moet ik even uh, zeggen, die is van uh, uh, Classic Concert Zandvoort. en uh, ja. is regelmatig in de studio geweest. Ja, jij zat gisteren en je hoorde ze rijden? Nou ik zat gisteren in de kerk, zat ik orgel te repeteren. oh En dat, dat werd begeleid door een geweldige <laughs> klank van buiten van het touchcircuit. Oh ja, ja. Geen dus was dan, gaat het, ja, meteen, was dan, dan gaat het meteen een stuk beter of niet? Ja, ja, natuurlijk. Hé, <laughs> hey, luister, maar morgen krijgen we weer een klassiek concert uh, om drie uur. Ja. Uh, en ja. we gaan luisteren naar het uh, Vespuzzi-kwartet. Ja. Wat, wat kun je daarvan vertellen? Nou, ik kan in ieder geval als eerste even vertellen. Dat vind ik wel leuk dat we een verrassing hebben morgen. Oh, kijk aan. Namelijk een van onze hoofdsponsors. Ja. Die, uh, dat is de eigenaar van uh, Talassa. Ja. En die heeft alles een paar keer over gehad... van kunnen jullie ook een keertje bij mij komen spelen? Oh, wat leuk. Huig. En morgen... Ja, morgenmiddag om half één... dan ja. spelen wij dus uh, het Thalassa, uh, spelen we dus in Talassa om half één... een gratis kort lunchconcertje... van het uh, strijkkwartet... Wat en leuk. dan uh, Dit gaan we met naar de dorpskerken, gaan oh, we dan verder. Ja dat goed. En jij neemt je orgel mee en dan uh, ga je er ook in. Nou, spelen. we gaan geen orgel spelen bij <laughs> nee, het nee, nee, Nee, nee, nee. Maar, uh, maar we, zeg, we, Wat leuk, zeg, dat, En uh, ik had gezegd. Mocht het nou heel mooi weer zijn, ja, maar... en als ik kijk wat het nu is, ja, want het dan gaan wordt, ze buiten, ja. letterlijk gaan ze buiten spelen. Ja, geweldig zeg. Hé. Dat is hartstikke leuk. Nou, dat is een heel goed idee, ja. Dus, uh, nou ja, ja het... ik denk dat het druk wordt met de lunch morgen dan bij Dan ga je uh, lekker Talassa. bij de bar zitten en dan... Uh... Heerlijk, ja. Lekker, uh, rustig, easy listening naar uh, het Vespoetje-kortet. Ja. Want het zijn uh, ja. goede violisten allemaal, hè. Uh, it, nou, it is, it, ik, ik vind dus persoonlijk, maar ja, dat het tot de beste strijkwartetten van Nederland behoort. Echt waar? En ja, oké. Okay. Ja, zonder meer. Ze bestaan nu inmiddels 15 jaar, en hebben natuurlijk overal deelgenomen, grachtenfestivalen, live, radioprogramma's, en, ah. nou ja, met de koningin was erbij dat ze het museum gingen openen in Amsterdam, en hebben ze ook gespeeld... En ze hebben op het ogenblik nog een, een kindervoorstelling, die loopt nog. Wat Daar leuk. Daar kunnen mensen met kinderen naar kijken. Dat heet De Nieuwe Kleren van de Keizer. Oké, okay, wat Dan moet je maar even we... op hun, uh, hun site kijken. Daar staan Dat is echt uh, op kinderen gericht, zeg maar. Ja, vijf plus. Ja, leuk. Dus... leuk hoor, ja. En het zijn twee violistes en een, uh, ja. iemand met een altviool en een met een cello. Ja, ja het is Lisanne, Soeterbeek. Pardon, uh, Lisanne Souterbroek en Marike Kosters, die spelen viool. Uh -huh. Dan is Stephanie Steiner, is Alt viool. En Dal Fonda komt uit Amerika, die is uh, cellist. Oké, okay. en uh, nou ja 15 jaar samenspelen dan uh, kunnen ze het wel, hè lijkt mij, toch? Nou, dit is, wat, dat programma dat ze morgen brengen, dat is er bepaald niet. Kinderachtig hoor, inderdaad. Oké, okay. en. Uh... Een vrij van Beethoven. Een uh -huh. uh, aantal divertimenti van niemand minder dan Benjamin Britten. Uh -huh. Ja, dat is mijn persoonlijke voorkeur natuurlijk. Ja. Astor Piazzola, komt er een tango en ballet, en van Giuseppe Verdi een strijkwartet. Dus, en ze spelen dus totaal vier stukken, maar het zijn wel vier hele grote lange stukken. Leuk hoor. Morgen om, twee stukken voor de pauze en twee stukken na de pauze. Morgen om drie ja. uur gaat dat gebeuren. Kerk is open om half drie. Ja, morgen om uh, drie uur, Holland Kerkplein. 3. Ja. De deur gaat uh, open half drie. Drie ook... euro entree. Ja, Zijn er ook veel kaarten in de voorverkoop verkocht? Nou, toch wel hoor. Okay, en leuk. ik mag zeggen, uh, qua organisatie zitten we aardig in de lift. Want het mag zeggen dat bij ons de bezoekers geleidelijk aan toch uh, aan het groeien zijn. Verder. Ja, jullie dus hebben toch uh, een vast publiek weten te veroveren. Hè? Dat is wel, wel mooi ja. natuurlijk. Ja, ja. ja is goed. dat is knap hoor. Hé hey, luister, jij gaat uh, in juli, uh, op vier dagen, ja. ga jij orgel spelen. Hè? Orgelconcerten ja. in juli. Ja. Wat kun je daar verder nog over vertellen? Vier orgelconcerten. Ja. Ja, daar kan ik wat over vertellen. De vier orgelconcerten zijn op de vier... Uh, zaterdagen in juli, uh, Dus dat is uh, heel kort gezegd 6 juli, 13 juli, 20 juli en 27 juli. En in die vier concerten uh, komen ook een aantal gasten komen orgel spelen. Leuk. Met name op 13 juli komt uh, Piet van de Brink, dat is een jazzpianist, maar ook een jazz organist. Dus die komt uh, jazz improvisaties op het orgel spelen. Dat en goed. Uh, ja, hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen om in de grote historische Bavo op de Grote Markt in Haarlem een keer een jazzconcert te geven vorig jaar. Ja. Nou, als je dat daar voor elkaar krijgt, dan, dan kun je wat worden. Ja, want jij hebt wel eens verteld in onze uitzending dat het orgel wat in de, de hervormde kerk staat, in de protestantse kerk, dat dat ook moeilijk te bespelen is voor een organist. Nou, het is, het is een vreselijk lastig instrument. Vreselijk lastig ja. zelfs, zo. Ja, dus daarom hebben ze ze ook uitgenodigd. Maar zou, zou jij er ook jazz in, op, op kunnen spelen? Ja, nou, eh, als ik me als er toe zou toeleggen, toe misschien wel. Maar dat laat ik lekker aan Bert van der Brink over. <laughs> want mijn echte grote interesse is dus wel echt de, de klassieke uh, orgel literatuur. Uh -huh. En daarmee kan ik dit zeggen. Uh, er staat op dat affiche straks een vraag van... Is een orgel alleen voor kelkelijke muziek? Zeker niet, uh -huh. staat er als antwoord. En, uh, want uh, op 20 juli en op 27 juli, dan is het echt klassieke orgelmuziek, maar dan niet kerkelijk gebonden. Ja, oh mooi. Ja. Ja. Nou, jullie ja, hebben in... Ja, van een... heeft dansen geschreven, Alain heeft variaties, Bach, Mendelssohn hebben allemaal orgelstukken geschreven die niet religieus zijn. Okay. Op geen enkele ah, manier. Ah. Nou goed, uh, Na de uh, vier dagen op het knipschilorgel is er een korte pauze, ja. he, begrijp ik, uh, in augustus. Ja. En, dan en dan gaan, dan je, ja, dan dan gaan jullie half september weer door. 15 september met het Prinses Christina concours. Ja, ja. Nou, dat wordt ook wat, hè? Ik bedoel, uh, dat is, ja. een, is, is een grote naam natuurlijk, dus... Uh, Nee, ja. maar dan uh, gaan we daar weer, uh, uh, en dan, dan hebben we het zeker, dus zeker weer ja. in, in onze uitzending erover. Uh, ja, mag kom. ik jou hartelijk ja. danken, Willem, uh, voor uh, jouw bijdrage. Okay. En ik wens jullie heel veel succes. En jij ook met je orgelconcerten in juli. Ja, dank ik hoop tegen de tijd nog wat te kunnen komen vertellen over de, de concerten in juli. Ook, zeg maar. Ja, wij, wij gaan ons best doen in ieder geval. Ja? We gaan proberen. Dank we je wel, ja. Willem. Fijn heel veel sterk. Hey, bedankt voor dit. Tot morgen om ja, drie uur in de Dorpskerk. Absoluut. He? Fijn, fijn weekend, dank je wel. Yeah, that's good. No. Bye. This is a journey into the sound of speed. Are you ready? Are you ready for the race? Are you ready? Ja, dat. Uh, Ready for the race. TK met de race. Uh. Ja, ik vond het een lekker nummer. Jij niet? Uh, ik vond het uh, perfect. Ja, ik, ja, heel goed. Mooi die 12 cilinder even in het begin. Ja, lekker man. Die Jankers. Uh, die Jankers ja, nou, Ach, ik, ik kan je zeggen, ik, ik heb het vroeger voor het AD gedaan. En toen stond ik ook vaak in de pits bij die, bij, bij die Ferraris. Ja. Uh, nou, daar stond ik dan 2-3 uh, meter vanaf. Ja, ik heb er toch gehoorschade aan overgehouden eigenlijk. Ja, daar kan ik voor mijn hoge geen, tonen zijn niet goed. Hè? Had je geen dingetje in? Nee, dat was toen allemaal niet... Uh, uh, <laughs> nee. dat ik had over niks aan m'n horen. Pijnlijk is het. Maar dat is natuurlijk niet, niet goed voor je oren. Daar ben nee. ik helemaal met je eens. Ik ben in de fabriek geweest bij uh, in Milton Keynes van uh, Red Bull. Okay. En hangen allemaal automaten met uh, van die oordopjes. Ja, dat zal wel. Ja, en die kan je ja, gewoon ja. pakken. En dan, ja. uh, weet je al. Dus wat, wat dat betreft nou, dat is... Goed, dat doen ze goed. Het is allemaal wel uh, een stuk uh, bewuster Verbeterd, geworden. bewuster. Ik heb zelf ook die tinnitus. Dat is heel erg Wat heb je? Tinnitus. Tinnitus. Kun je het even Tinnitus is een constante constante hoge, hoge toon. Oh ja? uh, in je oren. Oh, dat heb ik die, die niet. Die, de, maar... die, die, die nooit meer ophoudt. Oh, wat vervelend dus die ja. die hoor je altijd. En, en, ja. uh, dus het is heel, heel irritant. Dus je bent eigenlijk ook tegen het geluid hier van het circuit? Nee, Net ik ben als, niet uh, tegen het geluid van het en Net als Karel van Broekhoven zijn... Niet. Uh, zijn uh, ik ben helemaal mensen. voor het geluid. Ja. Ik word helemaal blij als ik... Uh, Want ik denk dat die mensen in Bloemendaal nu en in de Ramplaankwartier in Haarlem, die worden helemaal gek van de... Ja, de wind staat nu richting dorp. Is dat zo? Ja. Een dus, okay. uh, uh, beetje noord staat hij dan. Hij staat... Uh, ik zie geen vloggen, maar... Uh, maar goed, dat, dat is alleen maar goed voor Bloemendaal, want anders worden ze daar helemaal gestoord voor. Ja, maar ja, dat, dat geldt voor Zandvoort ook, maar de Zandvoorters hebben er geen probleem aan. Nee, mee. dat is het grote verschil. Hè, dat is het grote verschil en, en, het is toch een ja, mindset. Zeker. Hey, even Jij ja, de... ja, wilde een beetje over het programma. Hè? Ja, waar, we nu, waar we nu mee bezig zijn, het is bijna half twaalf en de NK... Uh, GTTC ja, is Grand nu bezig. Ja, Grand Tourism, denk ik. Uh, ja, dat denk race. Ik he, en dat zijn Porsches en, en, ja. en allemaal dat, uh, dat spul. Ja, er komt nog een demonstratie uh, van de Dutch Constructors. Ja, en daarna een uh, demonstratie van de Dutch Constructors. duurt er een kwartiertje. Want en weet jij dat er toch uh, aardig wat uh, uh, dus, uh, dus Nederlandse constructeurs ook in de Formule 1 hebben? Jawel, dat weet ik. En, uh, uh, maar niet alleen de constructeurs, maar ook uh, onderdelen en vroeg was natuurlijk alle, alle Formule 1 auto's hadden Koning schokbrekers, ja, klopt ja. Ja, en, en weet je al, dus dat waren allemaal ja, ja. dingen die voor wat betreft Nederland en er zitten natuurlijk ja. heel veel onderdelen nu helemaal want die auto's zijn halve computers geworden. Maar je had bijvoorbeeld uh, Boro, ja, uh, dat was ook een team zelfs en die hebben in Formule 1 gereden en de genoemde naar uh, uh, Goedemorgen. Uh, genoemd naar um, uh, Bob en Rody uh, van um, uh, HB-bewaking. Ja. Oh ja. Uh, dus uh, Bob van de BO en de RO, is dus Borro. Ja, ja. En, en die hebben een paar uh, races in de Formule 1 uh, afgewerkt, maar niet met echt veel succes. Nee, nee, nee, nee. niet echt. Want ze maakten hadden een wagen die... Uh, door uh, uh, coureurs uh, genoemd als een vliegende doodskist. <laughs> dus uh, ja, daar kon je beter niet in zitten volgens nee, mij. Haie nee, onder andere, die Amsterdamse ja. coureur. Maar ze hebben hem één een, een, een keer achter geworden. Met uh, de Australiër Larry Perkins. Okay. En, maar voor de rest uh, is het alleen maar retired. En disqualified. En dit <laughs> did not, not starten. Uh... Maar het is de enige, de enige constructeur geweest, nou, denk ik. Hè? Uh, je hebt ook Carly Motors. Maar die hebben niet in de uh, Formule 1 gereden, volgens mij. Uh, van Merkstein... Uh, is ook een uh, bekende naam in de autosport, maar die heb ik dacht ik ook niet in de Formule 1 gezeten. Dus er zijn er maar heel weinig. Er zijn er wel heel veel sponsors geweest van Ja, dat uh, sowieso. Eigenlijk nog, nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, uh, Samson Check voor uh, Jan Lanners. Ja, Samson was een bekende met de grote leeuw ja, op de zeker, wagen, dat was zeker. een prachtige, prachtige ja. wagen inderdaad. Ja, mooi hè. En er was een shadow volgens mij hè. Dat was, was een shadow, reed. ja. ja, dacht ja maar uh, ja, het is natuurlijk de, tegen het Engelse geweld is er uh, uh, weinig te doen, zeg maar. Ja, right? maar de, de, de, de, de, de, de. Zit Er zat ook veel meer geld en uh... En, en ja, de, de, de Want... hele Grand Prix en de hele racerij komt natuurlijk ja, een klopt. beetje uit Engeland. Ja, inderdaad. En ja. Uh, daar is het allemaal wel een beetje begonnen. Ja, daar zijn Samen, met... Met, samen met de Italianen. Met, uh, ja, Ferrari ja. natuurlijk. Ja. Als Ferrari ja. niet in de Formule 1 meer zit, dan is het eigenlijk geen Formule 1 meer. Vind je? Nou... Nou, de naam is natuurlijk uh, groot. Ja, ja, de naam is groot. Ja ik, ik, ja, ik vind het een beetje opgeklopt allemaal hoor. Vind je? Ja. Ja, ja. ja ik denk... Het uh, ja, is zo'n legendarisch team. Ik bedoel, uh, ja, dat wel. Het is, is hartstikke mij niet duidelijk. Om te zeggen van er is geen Grand Prix meer uh, of er is, er is geen Formule 1 meer zonder Ferrari, dat vind ik bullshit. Ja, ja. Weet je wel, dat, dat, ja, daar, daar ben ik niet zo van. Hoe, hoe, waarom denk je nou dat het zo tegengehouden wordt dat bijvoorbeeld Andretti als 11e uh, team erbij komt? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat is, heeft natuurlijk te maken met. De afdeling van het prijzengeld hebben Dat, dat, dat, heb dat is voornamelijk. Begrepen, ja. Dat is voornamelijk het, uh, want de ding is ja, dan krijgen wij minder. Dus dat schiet allemaal niet op. Nee, maar ja, goed, dus waarom uh, zouden we dat doen? Ja, dat ben ik met je eens. Maar, uh, ja, vroeg... Het, ik denk niet dat de, dat de Grand Prix uh, interessanter en, en, en spannender gaan worden. Want voordat zo'n team uh, zich kan manifesteren, nou, dan ben je al een tijdje verder. Ja, je had vroeger natuurlijk startvelden van uh, 28, misschien wel ja. 30 auto's. Hè? Ja, ze starten hier in Zandvoort ook met z'n vieren naast elkaar. Hè? Ja, toen, ja. ja. Ja, nu niet meer, hè? Nee, nee <laughs> Dat niet ik meer mee. mee. jammer. maar ja. Ja, toen was het echt... Ja, uh, want anders stonden ze tot het einde. Toen kwamen oor. ze met z'n vier op de, op de Tarsenbocht af. Ja, klok, bizar. ja. Dus Maar stond... die auto's die waren niet zo breed als nu. En uh, nu is het echt ja. uh, ongekend. Stond, toen stonden de laatste bijna met Bos uit. Uh, ja, ja. <laughs> zo langs startveld had je. Maar uh, ja, twintig op dit moment is het is wel overzichtelijk. En, ja. uh, maar heb jij wel eens een Grand Prix-wagen van uh, deze tijd gezien? Jawel, natuurlijk wel. wel ja. uh, logisch. Ja, ja, ik, live. Heb hier, ik heb hier ook een nou, live hier op de uh, circuit. Ja, precies. Uh, ja, het zijn enorme bakbeesten geworden. Ongekend. Absoluut. Die dingen zijn twee meter breed. Ja, ja, dat is onverstelbaar. Inderdaad. Uh, uh, we krijgen weer een telefoontje, want volgens mij. Volgens mij. Hebben nee, we niemand nee, aan de nee, lijn? Nee. Nou, dan gaan we nog even een muziekje draaien. Kan dat, Pim? Ja. Ja, zal, mag, zal ik dit even afmaken, nog wat we allemaal krijgen? Oh ja, tuurlijk. Ja, ja dat kan. Uh, om, om, uh, we krijgen dus de demonstratie van de Dutch Constructors. En om vijf uh, over twaalf is de Masters Racing Legends aan de, aan de beurt. Dat is een race van twintig minuten. En daar zie je wel uh, de, de, de, de, de, de kampioenen. Ja, uh, van ja. van, van, van wel leer. Uh, in ieder geval de auto's. Mm -hmm. uh, om uh, tien over half één hebben we de historische Dutch Grand Prix cars. Nou, niet Dutch, maar de historische Grand Prix cars. Uh, uh, Grand Prix, ja, dat, ja daar, daar komen echt uh, daar, uh, de zware jongens aan. Dat, is, dat is een mooie. Dus dat is, dus een dat mooie is even ja. oren dicht houden om ja. tien over half één. Als Tot één is. uur. En uh, dat is een race, duurt 25 minuten. Ja, dat is, uh, ja. Dat is, dat is mooi. Mooi geluid, hè? Ja, absoluut, ja. Geweldig. Nou ja, iedereen vindt het geweldig om... Een uh, historische Formule 2 race krijg je later in de middag nog. Ja, precies. Uh, uh, we krijgen ook nog de Super 60's. Ja. Een race van 30 minuten. En we hebben de Masters Endurance Legends. Dat is een race van 40 minuten. En dan hebben we nog een demonstratie van Le Mans vanaf 1956 tot 1963. En dat is een demonstratie van, uh, van een kwartier. Hier. Daarna de historische Formule 2. Een race van 25 minuten. Is ook heel leuk hoor. Dat is echt uh, de moeite waard. En uh, dan heb je uh, als laatste vanmiddag de Masters, gentlemen, drivers and prey. Uh, 66 TC. Ik weet niet waar dat voor staat. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar, maar dat ze, maakt niet ze uit. Gaan, ze gaan wel rijden. Ze gaan wel rijden. Absoluut. Dus uh, dat belooft feest. Nou, dan gaan we nu nog een uh, muziekje draaien. Dan hopen we zo uh, uh, Carina nog een keer te horen. Of uh, Leon. Ja, gezellig. Absoluut. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Het circuit. Race Radio. Alleen op ZFM. In je car. Ja bijzondere bij, muziek ja, bij ZFM. En ze, gaan, ze gaan maar door. Ze gaan en ze maar gaan door. door en uh, het houdt nooit meer op. En, uh, nee. ik, ik, ik, ik verbaas me altijd uh, de keuze van uh, in dit geval uh, Kort Draaier. Want het zijn nummers die eigenlijk niemand kent. Nee. En uh, misschien heeft hij Wat? een hele leuke uh, herinnering uh, aan, uh, <laughs> aan uh, van een, van een en, romantische vakantie. En misschien dat het ooit hits hadden kunnen worden. <laughs> <de> romantische vakantie in Corfu. Oké, nou we gaan weer door met ons programma. We gaan even uh, een zijpad bewandelen. Want ja. het zal uh, opgevallen zijn. Uh, de, nou dat kan je zeggen ja. De street art. Mooi hè? Ja geweldig. De muren bij, bij Dolphirama. Bij. En, ja. en, uh, en, en de, de, de en kippentrap. Ja kippentrap, kippentrap. prachtig is worden. fantastisch geworden. Nou Carina. Is uh, afgelopen week uh, heeft ze gesproken met hele Jansen, een van de ja. initiatiefnemers van dit hele project. En zij heeft het helemaal bedacht. Ja, samen met Gilles en, ja. en, en nog iemand. Gilles Kok van het Zandvoortse kant. Ja, beleef Standvoort ja. tegenwoordig. Okay. Ja, beleef okay. Ja, ja be Beleef het maar even. Ja, beleef het maar, ja. maar. in ieder geval, uh, we laten dat, uh, dat gesprek even horen in een aantal minuten. Helemaal goed. Nou, Hilly, wat leuk dat we eindelijk even bij elkaar kunnen komen. Na al die verregende dagen, we probeerden het al een aantal dagen, maar iedere keer was het gewoon slecht. Hoe moet dat voor de kunstenaars geweest zijn? Nou, dit is heel frustrerend. Wij hebben uh, Pipsqueak, die daar nu bezig is. Uh, die zijn al een beetje eerder begonnen, want we hadden gevraagd, kun je nog een muurtje doen? Nou ja, een muurtje is meteen hier uh, 100 meter nee, of ja. zo. Dus hij zegt, we hebben zo'n makkelijk. In Amsterdam regende het en het is hier mooi weer. Dus... En ze zijn nog met openbaar vervoer ook. Dus Weet je, er zijn ook geluksmomenten, maar ik zie ook bij Mr. Junior om de hoek, ja, je, je hebt een hoogwerker besteld en je hebt uh, overnachtingen besteld en het regent gewoon de hele week. Ja. Nou, die gaan dus echt van, het is een uurtje droog, even op de buienradar, huppakee, daar gaan we weer. En dat is gewoon de, de, ja, de tegenstand die je kan hebben. Want dit is dus een, echt een prachtig project. Um... Voor de eerste keer in Zandvoort, street art project. Street art is niet alleen maar wat we nu hier bij Pipsqueak zien met gravity bussen, met spuitbussen. Street art is nog veel meer hè? en dat gaan we hier in Zandvoort ook zien. Jazeker. Uh, ik denk dat uh, alles wat je op straat kunt doen, maar ook straatartiesten die uh, gaan performen of uh, Donna die straks de krijttekening gaat doen met allemaal kinderen en kunstenaars, dus uh, heel veel is street art. Maar uh, de eerste keer dat wij hiermee uitpakken, heb ik bedacht van samen met uh, Jante en Gilles, het moeten gebouwen zijn die helemaal in het oog springen. En uh, daarvoor staan we hier. Ja. Maar even een linkje met... Uh, we hebben hier een tijd geleden de zandsculpturen gehad. Dat was natuurlijk ook een, een heleboel jaren een succes. Ja. Nu hebben we dit. Zit hier ook iets van een wedstrijdelement in? Nee, hier zit geen wedstrijdelement in. De twee curatoren, Theo Steijn en Steven Zoeters, die hebben de mensen uitgekozen op hun vaardigheid. Okay. En deze zijn echt door de hele wereld bezig. Uh, ik heb werk van ze, want de meesten hebben ook boeken gemaakt... In Mexico, in Amerika, Duitsland. Dus om ze allemaal compact bij elkaar te krijgen, dat is hier niet mogelijk. We moeten blij zijn dat ze tijd hebben om in Zandvoort wat moois te maken. Ja. En uh, nou ja, ze hebben natuurlijk prachtige kunstwerken, al waarmee ze eigenlijk etaleren op de website. Ik heb de website bekeken, dus voor iedereen aan te raden trouwens. Want daar leer je gewoon meer over de kunstenaars. Want hoeveel kunstenaars doen nu mee eigenlijk? Nou, uh, uh, zeven. Okay. Uh, daarbij, uh, Street Art Frenkie heeft uh, hele gekke objecten op, uh, op het strand, hè, de South ja. Beach. En dat is ook absoluut de moeite waard. Dan maak een, maak een wandeling en dan zie je iets zo waanzinnigs. Een, een boot die dus door een lantaarnpaal heen gaat. En uh, Superman die achter een uh, dubbeldekker ja. aan hangt. Dus nou ja, weet je, bedenk het maar. Het ja. is niet alleen maar gewoon plaatjes maken, het is ook nee. het bedenken. Zeker, en we hebben het Moco Museum zo ver gekregen dat zij de tentoonstelling op de Boulevard de Vauzje gaan vullen. Nou, dat is nog één grote um, verrassing, want we hebben daar Leonardo da Vinci gehad en met de hermitage gewerkt. Maar dat zijn allemaal kunstenaars die overleden zijn. En Moco werkt met hedendaagse, levende kunstenaars, dus die moeten eerst allemaal toestemming geven. Dus doet Robbie Williams nou wel mee in Zandvoort of niet? Dus Super nieuwsgierig. Want we hebben natuurlijk dan ook de, de oude muur. Ja. Dan heb je nog bij de kippentrap. Ja. Oh, die is mooi geworden. Oh, ja. En dat is nog niet klaar, maar waanzinnig mooi. Beetje Delfts Blauw, hè? Wat een reacties allemaal van mensen. En, en dat vind ik zo mooi. Met, dat hadden we natuurlijk met die poortjes ook al, weet je wel, van ja, Mark ja. Berenpoot. Alleen maar positief. Ik zie niemand zeuren en we zijn zo goed in zeuren in Zandvoort. Dus laten we nou eens blij zijn dat we dit naar binnen hebben gehad. Ja, nou inderdaad. En ook weer eventjes een mooi statement voor cultuur. Want dat is toch wel ja, heel belangrijk. Nou, we staan nu weer bij een ander prachtige muur. Um, we waren net dus bij Pipsqueak. Er is ook een duo die dat doet. En dit heeft ook een duo gemaakt. Um, Tel Thelma Miel uh, en uh, twee stoere jongens. Uh, en de diepere betekenis achter dit ontwerp, want ik begreep hem in het begin ook mm. niet, uh, is die handen, die geven voor elkaar. Omarming, nee. uh, we letten op elkaar. Dus je ziet daar ook die lippen, daar, dat, dat meisje kijkt ja. naar beneden, maar om haar schouder zit dan een hand voor steun. Ja. Dus uh, ik, ik denk... Als je er te dicht op staat, zie je het niet. Nee. Maar met een afstand, want je ziet hem al vanuit de zeestraat. Zo, wat een prachtig ding. Ja, en, en die knoopschaatjes dan. En, ja. Weet je, Daar zit het gewoon in. En maak nou eens een hand op die afstand. Dus ja. ik, ik ben erbij geweest. Uh, want uh, ze vragen dan wel, uh, is er iemand voor de opstart? Ja. En door wie is het eigenlijk allemaal gerealiseerd? Want het is niet alleen met uh, Steve Soeters van Paal 69... Maar ook het Marketing Innovatiefonds, Casino. Ja, ja uh, ik ben eigenlijk gaan lobbyen twee jaar geleden al. Want alles, alles begint met een verhaal en uh, een projectplan. Ja. En ondersteunen jullie dat? Want alles kost geld. Ja. De kunstenaars, het materiaal. Uh, je moet toestemming hebben om de muren te doen. Nou, dan moeten ze ook uh, binnen de gemeente moet, uh, uh, moeten ze weten waar we mee bezig zijn. We ja, hebben gezegd, wij gaan, wij gaan jullie steunen. En nou, ik ben heel blij dat Holland Casino, Innovatiefonds en de gemeente hebben, hebben meegewerkt. Want anders kan je dit niet doen. Nee. Uh, je ziet het steeds meer. Ja. En nou zit Zandvoort er ook lekker bij. Ja, weet je, we hebben dat imago van Patatdorp. En dan denk ik denk, laten we nou eens zien dat we ook hele mooie dingen kunnen realiseren met z'n heeft niemand patat uh, op de muren gezet. <laughs> de kippentrap. Nou, dit is de kippentrap tekening. Want je hoort ze gewoon tokken. Echt. Wat is dit prachtig. Wie heeft dit gemaakt? Nou, uh, Hugo Kaagman. Um, hij... We hadden de muren uitgezocht. en we hebben de kunstenaars laten zien. van waar, uh, waar gaat je voorkeur uit. En hij heeft een prachtig ontwerp gemaakt. en hij heeft ook dat weer waargemaakt. En je ziet allerlei kleine elementen erin. van het strandleven. Je ziet de bootjes, maar ook die gekke kippen. en vissen en. Nou ja, ik vind het zo'n aanwinst. voor En zandacht. belangrijke koppen zijn erin verwerkt. Ja, Max Verstappen bijvoorbeeld. Ja. En Johan Cruijff. En hij verzint het waar je bij staat. En hij werkt ook met stencils. En uh, één kleur blauw. Dus uh, ik heb hem aan het werk gezien. En wij hebben ook die, uh, dat gedicht weer helemaal opgefrist. Ja. Want die, die kleuren die waren allemaal uh, vies geworden. Dus Gilles en ik hebben met schabloonletters uh, op de knietjes. En dan pas merk je hoeveel mensen hier langs komen. Ja. En die allemaal zeggen, oh, wat is dat mooi geworden. Ja. Dus... We hebben onze eigen Zandvoortse Blauw hier. Want, hè? Echt prachtig. En, en de golven erin en tulpen. En, uh, dit is ook een man die heeft een muur gemaakt uh, op Schiphol. Van ik weet niet hoeveel meters. Dus laat die maar gaan. En uh, nou ja, ook, ook hij, uh, als die hier staat, al die mensen... Oh, dit had jaren geleden al moeten gebeuren. Nou, het vorige was ook leuk. Ja, ja dit is natuurlijk wel weer een klasse... Apart. Geweldig. Ja. Maar weet je al of dit een terugkerend evenement gaat worden? Nou, laten we het hopen. Als het aan de Stichting Beleef Zandvoort ligt wel. Maar je moet natuurlijk iedere keer uh, toestemming hebben van panden. Nou, ondertussen zijn er heel veel mensen heel blij mee. Ik zie nog een muur. Ja, uh, wij <laughs> willen wel. Maar ja. het kost geld. En dat moet je iedere keer bij elkaar zien te schadelen. Ja. Ja. ja, ik snap het. Maar ja, deze muur zal kunnen... Uh, we hebben nog sapmuren, denk ik. Ja, want er zit dit keer ook geen onderwerp aan vast, hè? Aan deze street art-periode. Uh, nee. nee, we hadden gezegd een relatie met Zandvoort. Nou, hij heeft zich hier aan gehouden. Want nee. je ziet overal Zandvoort ja. in terugkomen. Ja. Maar die heeft daar de lol in. En uh, je ziet bij Telmo daar zit geen zandvoort thema in. Maar we zijn wel heel blij met. ...ondersteuning en samenwerken. Uh, dus... Samenwerking, zorgen voor elkaar, ogen ja. voor elkaar. Ja. Dus en, en straks bij de brandweerkazerne moet je ook maar gaan kijken. Nou, zeker weten. Hartstikke mooi, ik veeg me erop. Zo, nou, nou dat was uh, Zandvoort wordt er wel mooi op, hè? Uh, mooi. Uh, Carine had het over het Street Art Festival. Heb je al wat gezien? Want, uh, we hebben een nieuwe gast, Robbert van Overdijk. Uh, niemand minder dan Robbert van Overheid, de CEO van het uh, circuit Zandvoort. En tegenwoordig ook mede-eigenaar. We hadden het over de Street Art Festival. Ja. Heb je gezien in de nou, Ik heb er een aantal zaken van gezien. En inderdaad, uh, wat je zegt, ja, dat het frisse dorp, natuurlijk gewoon ja, nog meer op. Er zijn al heel veel positieve ontwikkelingen de ja. afgelopen jaren. Maar ja. dit zijn zaken die, ja. die weer iets extra's toevoegen. Ja. Ja. Maar het is schitterend. Nou, we hebben ja, over positieve zaken gesproken. Het is ook een positieve zaak hè, voor Zandvoort. minister, dat vinden alle Zandvoorten eigenlijk. Dat vindt eigenlijk. bijna ja. iedereen. Ja. In, Bloemendal ja. een, <laughs> in Bloemendal zijn er een paar die het niet vinden, maar dat maakt <laughs> verder niet uit. Um, goed... Uh, we krijgen straks weer een Grand Prix, daar gaan we het zo even over hebben. Dit evenement, uh, is dat de historiek. is dat belangrijk voor je? Is het nou belangrijk, maar in ieder geval... Zeker. Nee, kijk, uiteindelijk, uh, het, het, ondanks dat we heel veel andere dingen doen op het circuit... en de terugkeer van de Formule 1, is ons DNA en Heritage is natuurlijk de oude autosport. Ja. Ja. En daarin uh, komt eigenlijk tijdens de historic Grand Prix komt alles samen. Ja, hè? Ja. En uh, als je ziet wat er hier weer rondrijdt aan collectie... Maar ook wat voor mensen erop afkomen. Het zijn niet per se alleen maar echte autosportliefhebbers. Ik zie vaders met zonen, met dochters. Die is misschien voor gezien. de eerste keer de ja. aanraking komen. En ja. dan is dit gewoon teruggrijpend naar de historie, is dit een heel sympathiek evenement om ja. gewoon voor de eerste keer kennis te maken met de, met de autosport. En het klinkt lekker. Ja, vind ik wel. Ja, dat heet. Ik, ik stapte vanochtend uh, ja. mijn tuin in en toen hoorde ik de eerste klanken. Uh, ja, daar zullen er ongetwijfeld ja. een aantal van zijn die denken van je moet dat nu? Ja. En van de andere kant, ah, dit hoort ook bij de ouderwetse autosport. Ja, Absoluut. Zeker. Absoluut. Het mooie is dat uh, ook jongeren zeg maar, in, in het ook er dichtbij kunnen komen. Hè? Ja. Want dat, dat spreekt het meeste aan natuurlijk. Zeker. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel van het evenement ja. is. Hè? Ja. De, dus de, de moderne autosport of de huidige Formule 1, ja, daar kom je niet zo dicht bij de auto's en de teams, nee. uh, maar hier heb je gewoon oude Formule 1 auto's staan waar je bij wijze van spreken gewoon naast kunt gaan staan ja. en zelfs de, de rijder gewoon uh, wat vragen kunt stellen. Zo benaderbaar ja. is dit ja, evenement dat en dat maakt mooie. denk ik ook gewoon zo ja. succesvol. Ja, dat, ja. Dat, dat zei Carina net ook, van dat de, de, de mensen zo enthousiast en benaderbaar zijn. Ja. Je kan alles vragen en uh, iedereen vindt het leuk. Ja. En, uh, dus het is wel heel bijzonder. Nou, ik denk dat we uh, 90% van de deelnemers die hier nu is, dat zijn Engelsen. Ja. Uh, dus die kwamen donderdag aan en dan spreek je ze allemaal weer na een jaar, hè, want mm -hmm. je ziet ze één keer per jaar. Ah, die mensen kijken. En die rijden natuurlijk met dit circus zeg maar, door heel Europa heen. Maar Zandvoort, daar kijken ze enorm naar ja, uit. Ja. Ja. Uh, Oldschool Circuit. Old school circuit. En, uh, ja. uh, uh, ik denk de manier waarop we ze benaderen, waarop we dit evenement organiseren, ja. de richting ons niet alleen maar op het autosportdeel, maar ook het deel op de paddock. Het moet wat meer een festival zijn. Ja. Ja. En ze maken er gewoon een weekendje weg van. Een uitje ja. van voor ja. het gezin, die ja. Engelsen. Ja. En toch de... zijn wij daar goed in, hè, die Nederlanders. Nou, dat, als, dat, uh, dat vinden zij wel. Ja, uh, nou ja. uh, en ik denk, dat, ik denk dat dat ook zo is. En je kunt gewoon heel beperkt denken van, joh, ja, weet je, waarom zouden we zo moeilijk doen? Die mensen komen hier om te racen. Nee, die mensen komen hier om een fantastisch weekend ja. te ja, ja. Precies. En als die rijders, nou dat hebben jullie ervaren, als die rijders een fantastisch weekend hebben, zijn ze ook benaderbaar. Ja. Uh, en dan straalt iedereen gewoon die positiviteit ja, ja. uit. Als we de Formule even buiten beschouwing ja. laten, hoe, hoe gaat het met het circuit voor? Ik bedoel, we hebben de DTM gehad hè, ja. laatst. Uh, en er zijn heel veel bedrijfsdagen. Kun je er iets over vertellen hoe het gaat? Nou ja, kijk, uiteindelijk, als je ziet hoe dat het circuit zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik zit hier nu uh, 6,5 jaar, ja. bijna. Uh, en, en we zijn echt omgeturnd van ouderwets autosportlocatie naar een veel bredere evenementenlocatie. Waarbij nog steeds nogmaals onze heritage en ons DNA is autosport. Mm -hmm. Maar als je nu ziet het nieuwe gebouw wat we hebben neergezet, en nou, daar hebben we natuurlijk vorige keer over gehad, maar ja. hoe dat die dan bijvoorbeeld dit weekend wordt gebruikt door BMW, ook met een, met een soort museum, hè, een, een soort art festival. Ja, ja. Dat geeft inmiddels de breedte van het circuit ja. aan. Um, en daarom, ik denk dat dat de allerbelangrijkste reden is dat we ook zo succesvol zijn. Hè? Afgelopen donderdag hadden we in de Champions Lounge op de Arie hadden we de Stichting Don. Mm -hmm. hè? Uh, stichting voor diabetes. Yeah. Uh, een groot gala met een fundraiser. Nou, daar doen we dan gewoon een sitting dinner van uh, 300 man. Hè? Dus ja, we zijn ja, ja. inmiddels dingen aan het doen. Die we uh, jaren geleden gewoon niet voor mogelijk ja, hadden gehad. Ja. Ja, je had het net over evenementen. Dat, ja. Daar wil u nog veel meer mee doen eigenlijk. Hè? Nou, ik, uiteindelijk vind ik dat uh, uh, je moet ook wel mee met, met de moderne tijd. Uh -huh. dus, en natuurlijk blijven we gewoon zoveel mogelijk dat asfalt gebruiken. Uh, maar we moeten zorgen dat we in de komende tien jaar niet alleen maar meer afhankelijk zijn van dat asfalt. Maar dat alle activiteiten die we eromheen kunnen organiseren, dat die net zo... Uh, ...belangrijk worden als gebruik ja, van het asfalt. Ja. Ja. Dus, dus ja, die, die brede evenementenlocatie... ...die moeten we gewoon nog verder uit gaan brengen. Ja, ook richting strand bij ja. Ries. Uh, is, kun je er iets over vertellen of daar al iets... Nou, ja, zeker. ...licht aan de horizon is? Nou, er is zeker licht aan de horizon. In de zin van dat wij graag willen. Ja, uh, mm -hmm. maar de gemeente ook? Nou, de gemeente wil ook graag. Ja, dat, dat, dat, dat uh, nou, En dat zijn denk ik de belangrijkste voorwaarden... ...om echt stappen te maken. Hè. Als het ons, aan ons ligt... En, en, en, de plannen liggen in de basis, denk ik, gewoon klaar. Maar zijn er ook tekeningen al, Bijvoorbeeld zijn, van een hotel? Nou, er, er, er zijn schetsen. Uiteindelijk een tekening maken en wat je daar wil, hè, op het Aha. allerhoogste niveau, dat is denk ik wel helder. Uh, we zijn wel bijvoorbeeld ook heel benieuwd naar de nieuwe stikstofregels... die dit nieuwe kabinet dadelijk ja, gaat aanvallen. Ja. Dat zijn met dat name... Wordt, dus het ligt ja. niet aan het feit dat de gemeente niet wil of dat uh -huh. wij niet willen. Maar binnen de huidige stikstofregels, dat hoef ik jullie niet te vertellen... is bouwen best Lustig, wel ingewikkeld. Ja. Ja, ja, ja, ja, dus dat, ja. dat zorgt voor de vertraging en niet of dat we niet zouden willen of dat de gemeente ja. niet zou willen. Nou, Het wordt wel tijd dat het oude gebouw van je, Ries... Uh, ja, het is een keer tegen de vlakte gaat. Nee, nee. gaat hè? Duizend procent ja. mee eens. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus ook daar <laughs> heb ik geen discussie over. Ja. Overigens, als je dan even doorloopt... Hebben we dit jaar Burnies Beach, de beachclub, weer helemaal opgeknapt. Ja, dat okay. ik zag foto's. ja. ziet er fantastisch ja. uit. Weer met een zwembad? Zwem, twee zwembaden. Het oude zwembad is weg eigenlijk. Nee, dat he? zit er nog steeds. Ja? ja? dat zit er nog steeds. Die twee zwembaden zitten er nog steeds. Maar we hebben het terras helemaal aangepakt. We hebben alles weer geschilderd. Nieuw meubilair. Ja, ja. Dus als je het oude Riesgebouw een beetje voorbij loopt. Ja? Dan kom je in een hele andere wereld. Ja. Ja, okay, okay. ja, daar heb ik toch wel mijn jeugd liggen hoor. Ja, nee, dat ik ja. hoor er heel veel verhalen heel veel over ja. mensen die hier ja. al heel lang rondlopen. Ja, ja. ja, ja. ja. Jij kwam jij, nooit... nee. kon jij, kwam jij als, als, als kind ook al in Zandvoort? Nee, nooit. Nee, nee. Nou, Wellicht zal ik er ooit geweest zijn. Wij als, als Brabanders gingen vaak in Zeeland naar de kust. Ja. Of, uh, of... Maar niet naar het circuit bedoel ik? Nee, nee. nee? nee. uiteindelijk toen ik uh, in contact kwam destijds met, uh, met onder andere Bernard en, oh. en Menno de Jong. Uh, toen ze me vroegen om, uh, of dat ik interesse had in het circuit. Toen ben ik voor de eerste keer gaan kijken. Dat was okay. eind 2017. Daarvoor was ik nog nooit op het circuit. Nooit geweest. Nee. <laughs> hey, toen toe was je directeur van de Brabant Hallen. Ja, was ik bij maar directeur. Met onder andere Brabant Halle Autotron. Ja, ja, hè? Dus ook heel ja, ja, veel ja, ja, grote ja. evenementen en dancefestivals. Ja. Ja. Ja. Maar ik had, uh, ik had niets met autosport. Ik kwam wel ja. uit de sport. Hè? Voetbal, tennis, mm -hmm. dat soort zaken. Maar niet uit de autosport. En, uh, dat heb je nu in je hart kijk, gesloten? Kijk, uiteindelijk, of niet? kijk, Ik ben, niet, ik ben geen Erik Weijers, zeg ik altijd. Nee, nee, nee. <laughs> Dat <laughs> uh, is die hard. Met het ja, ja, ja. door zijn bloed door Ja, harden, tuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar kijk, je kunt hier niet, uh, je kunt hier niet functioneren al die jaren als je, uh, al jaren, vind, als nou, je niks klopt. voelt nee. bij je nee, uh, auto. Waar, ja, ja, ja. Dat klopt. Ja, ja, ja. Maar je volgt ook de Formule 1 heel uh, direct. Nee, zeker. Maar weet je, ook, ook weer op dusdanige manier dat zeker vorig jaar dat je eigenlijk aan het begin van de race al wist wie er zou gaan winnen. Ja, dan, dan kijk je niet de hele race met je ogen open, ah, zou ik nee, maar zeggen. Dan nee, dobbel je ja. af en toe eens weg. En, ja. uh, maar ik volg het zeker en ik bezoek ook heel veel races. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Welk ja. is de laatste? Was Miami de laatste? Ik was Miami ja. de laatste. Volgende week zit ik in Oostenrijk. Ja. Okay. Dus uh, Barcelona ja. dit weekend had ik graag naartoe gegaan. Maar ja, historic Grand Prix gaat ja. voor. Ja, net als. Ja. Dus. <laughs> en voor ons wel gewoon superbelangrijk om op die Grand Prix gewoon ook met de andere Grand Prix's te Uiteraard. praten. Met ja. Formula One te praten. Dus het zijn voor ja. ons belangrijke weekenden. Ja. Kun, je, we kun je nog iets leren van Miami? Dat is natuurlijk een show uh, wat show betreft uh, ze nou, zijn ze ook heel goed ik, kijk uh, specifiek van Miami uh, uh, je leert van elkaar of meer Las Vegas eigenlijk? Nee, nou, niet uh, kijk ook daar overal zie je wel zaken waarvan je denkt ja, dat is het ah, misschien nou, ook waar dat zou een ja. idee voor Zandvoort zijn of uh, nou dit moeten we vooral in Zandvoort uh, niet, niet doen niet, niet ja. doen en het mooie is het is vooral heel vaak andersom hè. dus uh -huh. twee jaar geleden was hier ongeveer iedere promotor van iedere race over het mobiliteitsplan, over noem maar, maar op. De, de, de manier waarop wij entertainment deden. Er waren een paar Amerikanen die uh, de, de pre-show deze keer met André Rieu zagen. Ja, an, ja kijk, dat was geweldig en, toch? Die, ja, ja. Die, die, die kennen André Rieu niet, maar die dachten, ja, wat gebeurt hier in hemelsnaam Ja, ja goed in he? Nederland. Ja. Nou, ik, dus ik denk, we leren van elkaar en we vinden het ook leuk om elkaar te helpen ja. met allerlei ja. uh, zaken. Ja. Is dat duidelijk wie, de, wie, de, wie, wie het volkslied gaat zingen? Voor ons wel. Maar voor mij niet. Nee, voor jou ja. niet. We hebben, we hebben een primeur. Hij gaat het nu zeggen. Maar is het weer zo... Uh, nou, nee, kijk, uiteindelijk zouden wij niet uh, uh, zandvoort zijn... als we ook weer dit jaar er niet iets aparts van probeerden ja. te doen. Ja, natuurlijk. En ik zeg altijd, uh, dat zeg ik ook in andere interviews... wat mij betreft hoeft het evenement niet ieder jaar groter te worden... maar mm -hmm. het moet wel groter worden. Ja, ja, ja. En, en of dat het wat wij proberen... kijk, aan de voorkant met André Reu vorig jaar... Ja, een deel van ons team die dacht ja André reageert dat joh, kan bijna ff, niet wat, wat gaan we aan beginnen man ja, ja, ja, ja. Die, die kennen we al twintig jaar ja dat klopt ja. Ja. maar die buitenlanders die die kennen, uh, die kennen hem wat minder, hè? Ja, en dat is minder. Fantastisch ja dat minder nou wat we bekend natuurlijk en ja. dan in combinatie met zo'n DJ vorig jaar en ja. met de koning op de grid ja bijzonder ja, dus ja nee ik ga geen naam noemen maar wanneer we proberen er een bekend? spektakel van Oh, dat is een hele goeie. Dat, dat weet ik eigenlijk oprecht niet. Maar dat zal pas redelijk dicht op het evenement zijn. Maar jullie hebben nu de snolle bolletjes vastgelegd hè, voor, nou, de, kijk, voor de vrijdag. Ja, nou, kijk, en ook, ook Van links naar wij, rechts. Ja, maar je hebt nu in Duitsland gezien uh, tijdens niet de NK... Ja? Tijdens die, uh, ja, gisteravond ja, ook weer. Die beelden die gaan natuurlijk de hele wereld over. Hele wereld over. Ja. En wij ja. kennen ja. allemaal snollebollekes. Maar ja. in Frankrijk hadden nee. ze nooit van snollebollekes gehoord. Maar nu die beelden in Hamburg en in Leipzig de afgelopen... Ja. Dus, week, ja. dus heel, heel, ja, heel ja, soms wat gaat van links naar rechts straks. Nou ja, dat, uh, dat deden ze volgens mij al op de tribunes. Ja, ja, me, maar uh, me, misschien ja, nu ja. nog wat erger. Wat we hier op de tribunes hebben gezien was natuurlijk ook briljant. Ja. Nou, ik denk dat we daar de meeste complimenten over ja. hebben gekregen. Ja. Ja. Ja. Wereldwijd, maar ook van FOM. Ja. Uh, want het was natuurlijk gewoon best wel... Matig weer afgelopen mm -hmm. jaar. En als je ziet uh, hoe die Nederlandse fans er dan nog steeds gewoon een groot feest van maken. Ja, ja dat is en mooi. Dat te vinden zien, mensen ja. gewoon ja. wel heel En dat het bijzonder. een top race was. Zeker. Ja. ja, absoluut. Jij bent uh, uh, promotor van het jaar geworden. Of jij, maar de jullie hele team, team, hey, hey, team. Ja, ja, ja, ja. ja ik uh, corrigeer ja, ja, ja. mezelf al. Ja, maar uh, krijg je daar nou veel reacties over uh, van, van, van andere promotors? Zeker. Ja, uiteindelijk was die uitreiking in Londen. En daar waren alle promotors bij. Want er waren. Zes, zeven categorieën waar je voor genomineerd kon worden. En de hoofdprijs was natuurlijk Promoter of the Year. Yeah. Uh, en in de wandelgangen, want wij waren daar een paar dagen van tevoren. Leek het al een beetje te gaan tussen ons en Singapore en, uh, en Las Vegas. Okay. Uh, en als je dan die prijs wint, inderdaad, als je genomineerd bent met gerenommeerde races als uh, Singapore, wat ook een schitterende is. Mm -hmm. En het spektakel in Las Vegas, ja dan kunnen we dat alleen maar beschouwen als een enorm compliment. Ja, en het werd ons ja. ook, hè, want dat was jouw vraag, het werd ons ook door alle andere promotors ja? gegund. Oké, okay, ja. dat is mooi om te horen. Zeker. Ja, ja, zeker. Jij bent uh, sinds kort ook uh, mede-eigenaar van het circuit geworden. Ja. Uh, wat verandert er voor jou zelf dan? Uh, in, in, in, in... Nou, ik dacht dat ik daar, daarna gewoon iedere dag uit kon slapen. Maar dat, <laughs> dat, uh, nee, dat verandert helemaal niks. En even bellen van hoe het moet. Ja, <laughs> ja, ja, jongens, moet ik nog komen of kan <laughs> ik, kan ik uh, bij uh, de Junes gaan ja, golven? Ja, ja, ja. Uh, maar woon, nee. je, je woont in Zandvoortdorp? Ik woon in Aardenhout. Aardenhout. Nou, nou, oké. Okay. Maar, maar goed, in ieder geval... Uh... Nee, maar er is niks veranderd. Nee, nee niks nee, veranderd? Maar zo werkt het ook niet. Kijk, uiteindelijk... Ik ben hier destijds gekomen uh, om, om, om gewoon een ander bedrijf te gaan bouwen. Ja, ja. En dat lukt alleen maar als je daar ook dagdagelijks bovenop uh -huh. zit. Ja, ja. En, en, en uh, Bernard, nou, de, dit weekend race die hier. Maar ook Menno de Jong, maar ook andere aandeelhouders. Die zijn aandeelhouder, maar bemoeien uh -huh. zich niet met de dagdagelijkse uh -huh. gang van zaken. Er hebben we een goed team voor hè? Nee, natuurlijk. We ja. hebben een fantastisch team gebouwd ja, de afgelopen jaren. Ja, ja, met ja, ja. een mooie mix. Nou, we hadden het al over Erik Weijers, maar ook ja. over Menno Weeda, Niek oude Luttenhuis, Mensen ja, die hier al ja. jaren de sport vertegenwoordigen. Maar er zijn heel veel goede mensen bijgekomen die uit allerlei andere branches komen. Uh -huh. En dat tezamen maakt het een mooi team. Ja, en ja daar moet ik leiding aan geven. En of dat je dan directeur bent of directeur-eigenaar, <coughs> dat, dat maakt, maakt niks, niks uit. Nee, nee, nee, dat is, nee. Dat is waar. Um, uh, kun je al iets zeggen over uh, uh, de Grand Prix volgend jaar ook, 25? Ja. 26, 27, 28, kun je daar iets over zeggen? Nou, in, in zoverre wat ik de vorige keer heb gezegd. We, die, we, we zijn natuurlijk gewoon... We praten continu met vrouwen. Ja, ja. Uh, en ik blijf ook maar steeds zeggen, joh. Het is niet eenvoudig. Hè. Nee, dat is waar. Uh, jullie, dat is waar. Jullie, jullie hebben het nu van de buitenkant meegemaakt. Hè. Jullie zitten er iets dichter bovenop. Wat we hier... Wat we hier aan de stad moeten bouwen om, hè, want dat ja, is het echt letterlijk, ja, ja. Om, uh, om überhaupt zo'n evenement te kunnen hosten. Hè. Het, het blijven over het weekend 325.000 bezoekers. Hè. Even, Zandvoort heeft 17.000 inwoners, dus dan, dan snap je wat we hier aan het doen ja, ja, zijn zeker, in die zeker, orde ja. van Groot. Ja. Um, en, en dat betekent dat alle lichten op alle vlakken op groen moeten blijven staan om echt ook gewoon hier dat evenement ook na 25 nog te organiseren. Ja. En dat we er positief op staan ten opzichte van FOM. Ja, anders word je geen promotor of the year. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat dit zomaar vanzelf Nee, gaat. Maar gaat het de kant op van om en om met België? Of, nou, uh, beetje, er wordt heel veel gespeculeerd. Ja, er wordt veel gespeculeerd. Uh, maar goed, omdat jullie veel gesprekken hebben. dus zal het er ongetwijfeld wel eens ter tafel komen. Nou, nee? beetje, la laten we ervan uitgaan uh, dat uh, wat ons betreft kan het op allerlei verschillende manieren. Maar wij gaan er niet over. Nee. Uh, en ik verwacht daar ook op korte termijn absoluut geen witte rook Nee. En nogmaals, we ja. hebben nog een contract tot en met 25, ja, ja, we zitten pas ja, ja. in 24, ja. dus we hebben ook nog de tijd om dat ja. goed voor onszelf te gaan bedenken ja. en om die gesprekken gewoon door te voeren. Ja. Nou, je zegt het al, het is natuurlijk moeilijk om uh, grote sponsors uh, aan je te binden te blijven binden natuurlijk, Er zijn een paar hele belangrijke. Uh, maar zou er nog meer een bij kunnen komen of niet? En kijk, uiteindelijk probeer je op allerlei manieren probeer je dit evenement uh, uh, op de juiste manier gewoon te organiseren. Ja, ja. En daar heb je partners bij nodig. Hè. Ja, Wij spreken ja. niet over sponsoren. Want je doet het echt in partnership. Uh, en ja, die heb je echt wel een aantal nodig om gewoon überhaupt zo'n evenement te ja, kunnen organiseren. Ja. Dus dat blijft voor ons een hele belangrijke. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, ik weet niet of we nog... Heb jij nog meer vragen? Ja? Nee, nou, ik oh, denk dat uh, ik uh, wel uh, we we zo een beetje stuk wijzer hebben. ben geworden. We ja, kunnen ja, het wat. weer over de, de, de verlengde pitstraat hebben. Maar dat hebben we al gedaan. We hebben we al gedaan. Dus en, uh, gedaan. Dus, uh, en uh, nogmaals, de uh, verlengde pitstraat. Ja, ik zag het. Hij, Zes ik, pitboxen. Maar hoe dat die op dit, uh, ja, uh, dit, dit weekend gezien, gebruikt ja. wordt. Geweldig. Uh, fantastisch. Ja, mooi hè? Zeker. Goed hoor. Nou ja, ik wens ja, jou ja, heel veel plezier dit weekend. en Jullie ook. Heel hartelijk dank voor je ja, komst. Ja, en een hele mooie Grand Prix. En een hele mooie Grand Prix. Dan hebben wij dat oh, Heel goed. Ja, hartstikke Heel goed. bedankt. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Stukje muziek, Pim? Ja. Oh, we hebben het nieuws. Oh, we hebben zo het nieuws. Ja, maar eerst nog een stukje muziek, want we hebben nog vier. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit report. Bit report.